Ja, Mo, je bent singer-songwriter, zangeres en ook producer van waar die keuze om ook jouw nummers zelf te produceren. Ik denk meerdere keuzes, meerdere redenen. Sowieso ben ik misschien wel een beetje koppig of nou ja, heb ik gewoon een hele duidelijke mening en ze ook over muziek en ik heb gewoon het gevoel dat vooral met hele persoonlijke liedjes dat je gewoon dat ik het dan het beste zelf kan ja produceren, omdat het dan echt helemaal mijn gevoel blijft. Ik werk soms ook samen met andere producers en dat is ook weer super interessant en daar leer je ook weer heel veel nieuwe dingen van, dus het is zeker niet dat ik het alleen maar zelf wil doen. Maar ik vind het wel gewoon heel interessant en leuk om ook zelf te kunnen. Uh, vooral omdat ik zo persoonlijk schrijf. En daarnaast vind ik het ook wel gewoon stoer, want er zijn natuurlijk gewoon veel minder vrouwelijke producers dan mannelijke producers. En ik vond dat ook wel dat ik dacht van... nou, daar moeten gewoon veranderingen komen. En uh, ik vind het wel gewoon leuk als ik daar ook uh, onderdeel van ben... Dat ik, dat ik dat ook wel zelf doe. Ja, dat heel persoonlijke, dat heb jij gedaan. Dat uh, heb je uiteraard uh, als single dit jaar uitgebracht. Het is een zeer grote hit geworden. Uh, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Wat doet dat dan met jou dat eigenlijk zo'n klein nummer zo groot wordt? Ja, aan het begin vond ik dat natuurlijk wel... Heel gek en spannend. Sowieso dat liedje wilde ik eerst niet uitbrengen toen ik het had geschreven. Het was echt puur voor mezelf om te schrijven als een soort van therapie. Uiteindelijk heb ik wel de keuze gemaakt om het uit te brengen. En ja, ik vond het eigenlijk eerst best wel ongemakkelijk, denk ik. Um, omdat zoiets persoonlijks veel mensen bereikt. Ook al kies je er wel zelf voor. Maar... Eigenlijk uiteindelijk vond ik het gewoon heel bijzonder en heel mooi hoeveel mensen dat kon raken. En hoeveel mensen een eigen verhaal eraan konden binden. Dus uiteindelijk ja, ben ik er gewoon heel heel trots op. Heb je dat nu soms ook, dat, dat er nieuwe teksten zijn die je schrijft waarvan je zegt van oh, moet ik dit wel uitbrengen of, of wil ik dit van mezelf houden? Zeker, ja. Ik heb zeker nog wel een paar van die liedjes liggen ook die ik dan wel heel mooi vind, maar dat ik dat wel heel moeilijk vind om te delen. En sommige dingen ja, heb ik dat ook mee, maar daar kies je dan voor om het wel te doen. En dan is het echt wel de eerste paar keer ongemakkelijk dat je het bijvoorbeeld aan je band laat horen... of dat je het voor de eerste keer live speelt of aan je ouders laat horen. Dat is natuurlijk wel gewoon heel spannend. Maar uh, ja, dat hoort er natuurlijk ook gewoon een beetje bij. Dus dat leer ik nu ook wel een beetje, denk ik. Jesper is jouw vriend. Die heeft ook, als ik me niet vergis, de mixing en de mastering gedaan van uh, dat nummer. Hoe is dat nu om eigenlijk privé en professioneel met elkaar samen te werken? Nou, eigenlijk is hij niet meer mijn vriend. Maar we zijn heel goed uit elkaar gegaan. Het was gewoon voor ons op dit moment niet uh, het moment. Maar we werken nog steeds. We blijven denk ik wel uh, samenwerken. We zijn ook ja, gewoon nog heel fijn met elkaar in de omgang. Dat is zeker geen reden geweest ook dat we uit elkaar zijn gegaan. Want dat werkte eigenlijk gewoon altijd wel heel goed samen, denk ik. Want hij speelde ook niet in mijn band. Maar meer echt achter de schermen deden we dingen. En hij is gewoon een super getalenteerde muzikant. Dus ik kon hem altijd om feedback vragen. En dat zou ik ook nu nog steeds doen. Dus uh, ja, dat eigenlijk. Die hit is natuurlijk zo groot geworden dat je gevraagd bent voor... Typical pop voor pink pop. En dat je uiteraard er ook nog een tour doet in, in Vlaanderen en in Nederland. Hoe ga je daarmee om met, met ineens ja, die, die fame, die, die, die roem, die dat succes dat erbij komt kijken? Ja, ik geniet er vooral gewoon wel echt heel erg van. Ik sta er ook niet heel erg bij stil de hele tijd. Natuurlijk merk ik dat ik bijvoorbeeld wordt herkend of zo op straat. En dat zijn wel echt nieuwe dingen, maar uiteindelijk voelt het gewoon als... Een compliment en voelt het gewoon dat mensen mij kennen voor mijn muziek en niet per se denk ik om mij als persoon. En dat vind ik ergens wel fijn om dat een beetje te blijven beseffen. Maar ja, ik vind het gewoon vooral echt zo vet en uh, zo leuk dat het gewoon allemaal lukt wat ik het leukst vind om te doen. Dus ja, vooral genieten. Het is bij jou allemaal begonnen ook met Kinderen voor Kinderen en The Voice of Holland. Ja, zeker. Ja, de Voice of Holland niet echt. Ik heb daar alleen wel eens in het achtergrondkoor gestaan. Ik heb daar nooit zelf aan meegedaan. Maar Kinderen voor Kinderen heb ik inderdaad drie jaar ingezeten. Ja, dat was echt een super, super leuke tijd natuurlijk. Want ik heb daar van mijn achtste tot mijn elfde volgens mij ingezeten. En je doet gewoon zulke vette dingen voor die leeftijd. En... Ja, ik denk ook dat ik daar ook wel meer heb geleerd dan dat ik misschien soms besef of zo. Want vooral toen was dat gewoon altijd heel leuk. Maar je hebt natuurlijk wel elke week heel intensief zangles en dansles. En uh, ja, je bent veel voor de camera. Dus daar leer je ook wel een soort van mee omgaan op, op jonge leeftijd. Maar zo ik dat is dus niet per se ervaren. Ik heb het gewoon ervaren als gewoon super, super leuke tijd. Wist je toen al dat je daarin verder wou gaan? Dat je daar echt je beroep van wou maken? Ja, ik wist wel zeker dat ik, dat ik de muziek in wilde. Ik heb ook wel periodes gehad dat ik soms, volgens mij toen ik echt jong was, wilde ik echt zangeres worden. En daarna heb ik ook wel meer een fase gehad dat ik meer dacht aan songwriting, desnoods voor anderen. En uh, ik had er nooit over nagedacht om überhaupt iets anders te doen dan muziek. Dat was geen optie. Je hebt ook tegenslagen gekend. Hè? Junior Euro Song Festival, daar heb je auditie voor gedaan. Je bent zelf niet door de auditie geraakt. Um, hoe hou je dan als jongere toch dat vuur brandende? Want voor hetzelfde geld... Er zijn heel veel mensen die in, in zo'n geval misschien opgeven en hun droom laten voor wat die is. Ja, ik denk. Ik heb inderdaad, ik, na kinderen of kinderen, heb ik toen uh, auditie gedaan voor het Junior Songfestival En ik deed samen met een vriendinnetje ook. En uh, toen waren we tot de laatste 28 wel gekomen. Maar inderdaad niet bij die laatste acht finalisten. Ja, ik weet niet. Dat was natuurlijk wel echt jammer. Maar ik kan me niet meer herinneren dat ik daar echt kapot van ben geweest ofzo. Want ik deed ook heel veel leuke dingen daarnaast. Ik, ik zong in een koor waarmee we veel achtergronddingetjes deden. En ik was alsnog wel heel veel bezig. Dus ik had niet toen het gevoel van: oh, nu kan het allemaal niet meer of zo. Ik denk dat ik toen ook wel besefte. Zelfs ondanks dat ik jong was, besefte ik ook wel volgens mij dat ik jong was. En dat ik op een gegeven moment de muziekopleiding en zo wilde gaan doen. Dus dat het niet alles daarvan afhing, zeg maar. Dan is het die eerste lockdown, waardoor je je eigen sound gecreëerd hebt. Ja. Hoe begin je daaraan van, om een eigen sound te creëren? Ik, ik ga ervan uit dat je niet even aan tafel zit en, en wat dingen uitprobeert, maar dat dat organisch gebeurt of hoe gaat dat? Ja, ik denk inderdaad ook wel een beetje aan tafel zitten en dingen uitproberen, maar inderdaad ook heel erg organisch. Ik heb gewoon heel veel geschreven in die lockdown en heel veel recht uit mijn hart en ik woonde toen samen met dus toen mijn vriend tijdelijk en het was gewoon zo'n fijne periode en ik had ook gewoon heel veel tijd om echt te gaan produceren ook. Buiten dat ik dan een liedje had geschreven, dat ik het ging opnemen en drums en zo erbij ging produceren. En op zoek ging inderdaad naar een soort van sound. Maar inderdaad, ik was denk ik niet heel bewust op zoek naar een sound. Maar je merkt gewoon dat je gewoon doet wat jouw smaak is. Dus dan creëer je automatisch een soort van sound om je liedjes heen. Dus ja, ik denk dat dat zo'n beetje is ontstaan. Maar ik heb inderdaad niet heel bewust gedacht van... oh, deze sound ga ik maken of zo. Er zijn artiesten die tijdens corona, tijdens de verschillende lockdowns... geen letter op papier kregen. En voor jou is dat toch een creatieve periode geweest. Hoe verklaar je dat? Dat er ongelooflijke verschillen zijn? Ja, ik denk dat het sowieso voor iedereen heel verschillend is. Want sommige mensen hebben voor mijn gevoel, ik heb, uh, inspiratie als ze bijvoorbeeld echt even rust hebben. Andere mensen hebben juist ook weer echt inspiratie als er veel chaos is. En bij mij verschilt dat ook heel erg. Ik had juist voor corona had ik best wel veel dingen opgekropt... en ik was gewoon heel veel lekker aan het feesten, gewoon van mijn studentenleven aan het genieten. En ik deed wel Herman Brood Academie een muziekacademie, Muziek Academie, maar... eigenlijk buiten school was ik niet heel veel met muziek bezig op dat moment. En uh, in die corona-periode was er gewoon zo'n rust ineens en zoveel dingen die ik ook een beetje had weggestopt... qua gevoel wat ineens omhoog kwam, omdat er echt ruimte voor was. En daardoor had ik gewoon heel veel inspiratie. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je daarvoor een periode hebt gehad, dat al een beetje zo was. Van een periode met veel inspiratie en er gebeurt dan ineens helemaal niks. Dan snap ik heel goed dat je ineens kan vastlopen, zeg maar. Maar bij mij was het denk ik echt omdat dat contrast zo groot was. Dat ik daarvoor heel veel juist lekker aan het feesten was. En mijn problemen allemaal een beetje in een hoekje had gestopt. Ja, ik denk dat dat een beetje de verklaring ervoor is. Je hebt gekozen voor een Nederlandstalige indiepop. Waarom Nederlandstalig en waarom indiepop? Ja, ik denk omdat ik het allebei gewoon heel erg mooi vind. Ik vind de Nederlandse taal kan heel mooi zijn. Het is ook wel, vind ik, een kunst om het mooi te laten klinken. Want het kan ook heel lelijk zijn, vind ik. Ik vind wel dat in het Nederlands iets veel sneller lelijk kan klinken dan iets in het Engels bijvoorbeeld. Dus ik vind dat ook weer heel leuk om met die woorden te spelen. Dat het toch heel persoonlijk en een beetje direct is, maar toch ook wel mooi. En daarnaast ja, had ik bijvoorbeeld even de Visser, ben ik groot fan van Nederlandstalig werk van Raccoon, ben ik groot fan van. Dus er waren ook wel artiesten met Nederlandse muziek die ik ook wel heel tof vind, dus dat is natuurlijk ook een inspiratie. Ja, en eigenlijk de meest logische keuze waarom ik Nederlands wilde schrijven... is gewoon omdat ik heel persoonlijk schrijf. En dat kan ik het best in mijn eerste taal. En indie pop, ja, ik vind dat gewoon zelf een hele, hele mooie genre. Ja, ik hou van popmuziek, maar ook wel een beetje van dat iets alternatievere, dat alternatievere kantje van popmuziek. En een beetje die combinatie, die vind ik heel interessant. En dan heb je natuurlijk het moment dat je je teksten geschreven hebt, dat je muziek af is... En dan moet je het nog bij de radio krijgen. Als jonge artiest is dat niet evident. Je hebt vaak niet de tijd of, of, en ook niet de middelen. Het geldt niet om dat uh, gedaan te krijgen. En dat is toch wel een, een heel speciaal verhaal uh, dat eronder doet. Over uh, drie chocolade of vier chocolade repen dat je hebt uh, moeten geven in ruil voor uh, diensten. Klopt. Uh, ik heb inderdaad toen zelf mijn allereerste liedje wat ik uitbracht. Kalmte heette die heb ik 3FM opgebeld. Want ik zag dat zij een plugdag hadden. Dat er pluggers langskwamen. Maar ik dacht, misschien mag ik dan wel zelf langskomen. Ik had geen idee dat er maar echt een paar pluggers waren die dat deden. plugger, dat is iemand... Oh ja, een plugger is een radiopromoter. Dus die, uh, die kan jouw liedje gaan promoten bij radio-dj's... in de hoop dat het op de aspellijst komt. Op de radio. En uh, ik dacht gewoon van, ja, misschien kan ik, mag ik dat wel zelf doen. Dus ik had 3FM gebeld en... Ik was dus best wel gewoon een beetje ongegeneerd over dat liedje, aan, dat liedje aan het promoten. Maar ik dacht op dat moment dat ik met de redactie aan het praten was. Maar dat was dus blijkbaar live in de uitzending. Ja, ik had dus geen idee. Uh, en toen op een gegeven moment kreeg ik dus door van oké okay, volgens mij is dit live. En toen dacht ik al een beetje van oh nee wat heb ik allemaal gezegd. Maar gelukkig, Timur, dat was die radio-dj, die vond dat heel leuk. En uh, die zei van, weet je, we zijn toch wel benieuwd, we gaan hem even voor je draaien. En toen vond hij dat liedje dus zo mooi dat hij zei, weet je wat, ik ga hem voor jou pluggen. In ruil voor drie Snickers en een Kinder Bueno. Dus uh, ja, dat uh, heb ik goed geregeld. Heb je dan eigenlijk een angst moeten overwinnen? Want je lijkt mij eerder iemand die timide is. En dan toch iets moeten overwinnen om, om die stap te zetten naar de radio. Ja, nee, zo voelde dat dus niet echt. Want het kan misschien wel inderdaad een beetje zo overkomen. Maar ik ben ook wel weer van, oh, ik, doe, ik probeer dat maar gewoon even. Ik denk dat als ik had geweten dat ik live in de uitzending was... dat ik daar misschien wel een beetje van had kunnen schrikken. Maar ik dacht gewoon dat het, dat het die redactie was. Dus ik dacht, ja, boeien, ik, uh, ik zeg maar wat. Je zit met heel veel artiesten, met, met heel veel twintigers, zowel in Vlaanderen als in Nederland. Maaike Oudboter, Fraukje, uh, Evje de Visser. Uh, hier in, in Vlaanderen heb je uh, Pommelien Thijs, heb je uh, een Camille. Dat is natuurlijk wel een totaal ander segment. Hoe verklaar je dat, dat ineens er een opkomst is van, van, van gigantisch veel twintigers? Ja, ik weet dat niet zo goed. Ik denk sowieso dat Nederlandstalige muziek op dit moment best wel populair is. En inderdaad ook heel veel verschillende genres binnen Nederlandstalig. Dus dat verklaart misschien iets. Maar ik denk echt dat zoiets gewoon toeval is. Dat er gewoon heel veel goede vrouwen ook zijn op dit moment. Die echt hun eigen ding doen. En sterk in hun schoenen staan. En gewoon lekker doen wat ze leuk vinden. Ik denk ergens dat dat misschien ook toeval moet zijn ofzo. Heb je nooit het gevoel gehad van ik wil een Surinaams instrumentaal accent tegen leggen leggen zo? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja ik ben half Surinaams, maar ik ben ook nog nooit in Suriname geweest. Ik voel niet een hele sterke connectie daarmee eigenlijk. Corona heeft ook een, een nummer opgeleverd als jij maar bij me bent. Klopt, ja. Die heb ik geschreven toen ik voor het eerst echt ging samenwonen met mijn vriend... Het was een tijdje iets rustiger. Zeg maar, het ging een tijdje iets beter met corona. En toen was er ineens weer een keiharde lockdown met ook een avondklok. En toen had ik eigenlijk zo'n besef dat ik normaal echt helemaal gek zou worden voor corona. Want ik was altijd van feestjes en altijd met mensen. En toen kreeg ik echt zo'n besef van wow, het is zo fijn dat je gewoon met iemand kan zijn van wie je zoveel houdt en dat het zo goed voelt en dat dat, dat dan gewoon goed is. En dat je niet meer nodig hebt en dat het helemaal niet erg is dat er een avondklok is. Daar gaat als jij maar bij me bent over. Je hebt nu natuurlijk concerten en, en tours. Wat staat er absoluut op jouw rider? Wat moet er absoluut voorzien worden voor jou om jou op je comfort uh, te hebben? Bedoel je dan de rider met de hospitality rider? Of de ja, de hospitality rider. Oh ja. Ik heb niet heel veel gekke dingen erop staan. Ik heb wel één ding wat ik erop heb staan. En dat is een knuffelbeer. Want ik hou echt van knuffelbeertjes. Ik vind dat zo lief. Of gewoon knuffels. Dus gisteren bijvoorbeeld heb ik echt een super lieve panda gekregen. En ik heb er vandaag al de hele dag mee geknuffeld. Dus dat vind ik wel echt de leuke. Dat ik echt elke keer als ik een show heb, dat ik echt hoop dat die er ligt. Maar het is natuurlijk niet als het er niet ligt dat ik die show niet kan doen. Maar uh, ik vind dat wel een hele leuke, ja. Eventueel kunnen de fans er ook een paar gooien naar het podium. Precies, wie weet, wie weet. Er We staan er heel veel buiten, heb ik gezien. Uh, al, al nog voordat de deuren open gaan. Ik heb een kleine blik erop geworpen. En ik moet zeggen, heel veel meisjes die, uh, die fans zijn Bij jou. Klopt dat? Ik weet niet hoe dat de verhouding zit. Uh. Ik heb eigenlijk nog niet echt een heel duidelijk beeld... Inderdaad, echt fans, fans. Over het algemeen wat jongere meiden. Maar um, laatst had ik bijvoorbeeld mijn grootste show tot nu toe. In Utrecht voor 2000 man. En dat publiek was ook wel weer echt heel gemengd. Ook wel weer best wel echt volwassenen of nog wat oudere stellen bijvoorbeeld. Um, maar ook jongeren of echt kinderen ook bijvoorbeeld. Dus het is voor mijn gevoel heel breed. Dus ja, ik ben heel benieuwd nu met deze eerste echte tour wie en wat ik allemaal ga tegenkomen. Maar uh, ja, tot nu toe in ieder geval alleen maar hele, hele lieve mensen. Dus uh, ja, heel leuk. Laatste vraag, Mo. Heel veel dromen zijn al uitgekomen voor jou. Waar droom jij nog van als artiesten? Ik droom... Nou, ik droom sowieso eigenlijk gewoon dat ik... over tien jaar of zo... dat ik gewoon nog steeds zo gelukkig ben als dat ik nu ben. En dat ik gewoon kan doen wat ik wil. En dat ik daarvan kan rondkomen. En dat ik gewoon, ja, gewoon nog steeds heel gelukkig ben. Dat hoop ik gewoon echt. Maar als ik ga even stout denk over zalen en zo, dan denk ik, lijkt het me wel heel vet om in Nederland Ahoy of Ziggo Dome op een gegeven moment uit te kunnen verkopen. En in België Lotto Arena lijkt me wel heel vet. Dus uh, dat zijn uh, ja, wel dromen. Ziggo Dome, heb je al gestaan als voorprogramma? Klopt, ik heb inderdaad al in uh, Ziggo Dome twee avonden als voorprogramma van Suzanne Vreek. Dus uh, ja, ik heb al mogen voorproeven, dus dat lijkt me super cool als ik daar uh, ooit uh, met een eigen show ga staan. Ik wens het jou alleszins toe. Dankjewel Mo. Heel erg bedankt.